Goedenavond lieve mensen, vanavond weer een hele plezierige avond en uh, nou, ik hoop dat jullie vanavond ook weer uh, een beetje genoeg gemogen hebben met, uh, met weer deze lezing. Mijn naam is uh, Yvonne hagener ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen, al wat ik heb zonder iets vast te houden, al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Ja, en wat ben ik? Ja, ik ben, een, ik ben een moeder, ik ben in staat om mijn leven te leven zoals ik dat zou willen. Ik ben ook nog een oma, dat vind ik echt verschrikkelijk leuk. En wat dat betreft, ik ben dus nu op dit moment met mijn dochter in huis en... En mijn man en ik passen eventjes, uh, twee dagjes nu op de kleinkinderen. En, uh, ja, en hier, uh, hier ben ik dus nu aan het uh, opnemen. En dan kan ik ook tegen mezelf zeggen, ik ben in staat om dat ook te doen. Dan zo kun je dat op alle niveaus tegen jezelf zeggen. Hè? Ik ben in staat om dit of dit of dat te doen. Ik ben in staat om een positief leven te leven. Ik ben in staat om alle negatieve dingen die in mijn leven voorkomen en waar ik het zo moeilijk mee heb, om die simpelweg in te ademen en in de ziel te leggen die ik zelf ben. Zie je hoe eenvoudig dat in feite is. Het leven is ook eigenlijk helemaal niet moeilijk bedoeld. Het is gewoon bedoeld dat je het met het genoegen kunt leven en dat je kunt leren van alles om je heen, want alles, maar dan ook alles om je heen, is jouw spiegel. Want je denkt dat je in deze werkelijkheid dat leven leeft waar je het moeilijk in hebt, maar dat is niet zo. Het is niet anders dan een spiegel van jouw werkelijkheid. Ja, ik zou daar eigenlijk ook nog eens een keer een hele lezing over kunnen geven, want dan zie je ook hoe het leven in elkaar steekt. Dat het allemaal niet zo zwaar is zoals je denkt. En vanmorgen toen ik vanuit Duitsland hier naartoe reed. Toen, eh, niet dat ik in Duitsland woon hoor. Maar mijn man en ik hebben een beurs eh, eh, bezocht. Een zoetwarenbeurs. Eh, toen dacht ik, eh, toen dacht ik eh, bij mezelf. Toen ik de nieuwsberichten had gehoord van een bank die op eh, instorten staat. En dat mensen vandaag niet zo heel veel geld meer konden opnemen. Dat dat toch heel verdrietig voor die mensen moet zijn. En eh, waarschijnlijk vol paniek zijn van hoe moet dit nu verder. En dat ze wel horen dat ze tot een bepaald bedrag eh, eh, gegarandeerd worden door de... Eh, dat dat bedrag gar, gegarandeerd wordt door de staat. Maar toch, je moet er maar mee rondkomen. <tie> en je weet niet hoe lang je dat moet. En die, die zorgelijke gedachten daarover... Ik kan natuurlijk niet je problemen oplossen. Maar die zorgelijke gedachten daarover... Die kun je dus... Heel simpelweg inademen, want het is jouw angst, het is jouw zorg, het is jouw verdriet, het zijn jouw problemen. En niet het probleem zelf, daar kan, kun je op dat moment even niets aan doen, maar je angst daarvoor, je zorgen daarvoor, je zorgen daarom. Die kun je dus in dat licht van jezelf leggen. Zoals je dus in heel veel lezingen eh, al hebt kunnen horen, dat ik je dat uitleg. Je ziet het voor je en misschien s'nachts heb je daar het meeste last van, van je problemen. En dan lijken ze ook veel en veel groter. 10, 10, 20, 30, 100 keer groter dan wanneer je de, het, het dagbewustzijn hebt. En soms kom je niet in slaap van de zorgen, van verdriet. Het is jouw zorg, het is jouw verdriet. En je kunt er op dat moment helemaal niets mee. Het enige wat je kunt doen, dat is simpelweg jouw zorgen in je eigen licht leggen. Werkelijk hoor, dat is echt alles. Meer hoef je op dat moment niet te doen. Nou, je hoort misschien een hele hoop lawaai er tussendoor... maar hier en daar <lacht> loopt er iemand naar binnen, de bel gaat... de schuifdeur gaat heen en weer. En, maar goed, <lacht> het is niet anders. Maar goed, eh, ja, ik wilde eigenlijk beginnen door eh, te zeggen... Zullen we een kleine meditatie doen? En misschien wil je, wat ik daarnet zei, al die zorgen die je misschien hebt, neerleggen, voor je neerleggen. En net zo lang inademen totdat je dat verdriet, die zorgen, niet meer voelt. Ook in het verdriet dat je waarschijnlijk vandaag hebt, om wat dan ook. Want mensen kunnen inderdaad van alles meemaken en ik zie het ook om me heen. Maar het helpt werkelijk als je, als je je verdriet deelt met anderen. Deelt met anderen, maar vooral deelt met het licht dat jij bent. Dat is wat je bent. Je bent niet degene die dat verdriet heeft. Je bent niet degene die die angst heeft. Je bent dat licht en jij bent in staat om dat licht, om die zorgen in jouw eigen licht neer te leggen, te deponeren zou je ook kunnen zeggen. Maar nogmaals, zullen we een kleine, kleine meditatie doen. Sluit je ogen als je dat wilt. Voel diep in jezelf. Nou, Zet nog even je beide voeten op de grond en voel diep in jezelf. Voel het kloppen van je hart als je nu stil luistert naar wie jij werkelijk bent. Want dat ben jij. Laat die zorgen de zorgen. Laat dat verdriet het verdriet. Het gaat nu even alleen om jou. Om jouzelf. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig al je zorgen, je verdriet in je navelchakra. Adem nog een keer in. Hou je adem even vast. En adem rustig uit in de ziel die jij bent. Natuurlijk heb je dit al vaker van me kunnen horen en misschien ook wel iedere keer weer opnieuw maar ik heb gemerkt dat je dit niet vaak genoeg kunt zeggen. Mensen raken verstrikt in hun problemen en vergeten dit gewoon helemaal. Je hoeft het je alleen maar te herinneren dat je je zorg in je eigen ziel kunt neerleggen. In je eigen licht, in je eigen kerncentrale, in je eigen energie of wat je ook kunt zeggen, in je eigen stukje God. Dat is wat je bent. En je bent in staat om met alles om te gaan. Met alle problemen in je leven, met alle mogelijkheden, alle moeilijkheden. Jij kunt dat. Ieder mens kan dat, wat je ook hebt meegemaakt, wat je ook hebt uitgehaald. Je bent altijd in staat om weer opnieuw te beginnen. Opnieuw de beslissing te nemen dat je nu voor jezelf gaat opkomen. Maar dan op deze wijze en niet meer op een andere wijze. Dus op een positieve wijze voor jezelf opkomt. Dus zoals je het misschien al eerder hebt kunnen horen, dat je je eigen kern beschermt. Dat je naar je eigen kern toe gaat. En niet met je gedachten Overal en nergens heen. Dus je meelaat voeren door problemen of problemen van anderen. Of wat dan ook. Maar bij jezelf blijft met je gedachten. Ik weet het, dat kan ontzettend moeilijk zijn. Dat is ook vaak het probleem bij vele mensen. Die dus beginnen met de weg van... Nou, de, de weg van het midden, dus de weg die naar het licht gaat, te gaan bewandelen. Nou, we doen het nog een keer, hè, die ademhaling. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Luister naar het kloppen van je hart. Luister naar het trillen van je ziel. Verbind je met je eigen innerlijk, met je kern. Dat wat jij bent. Wat je werkelijk bent. Dat liefdevolle wezen. Die liefdevolle mens. Dat is wat jij bent. Wat anderen ook van jou mogen zeggen. Het zegt niets over jou. Anderen mogen zeggen wat ze, ze wat ze willen zeggen. Dat zegt niets over jou. Alleen maar wat jij vindt van jezelf. En jij bent het licht. Jij hebt het licht vast, vast in jezelf. Dat is er. Altijd. Verbind je daarmee. En adem rustig in. Hou die adem even vast en adem weer rustig uit in dat licht dat jij bent. Dat plekje even boven je navel. Voel binnen in jezelf dat je deel uitmaakt van die energie. Dat je daar een stukje van bent. En voel die verbinding. En voel in jezelf dat jij die innerlijke wijsheid bij jezelf naar boven kunt halen. Dat is de wijze om in je eigen gevoel te komen. Want veel mensen zeggen, ja, maar hoe kom ik nou in mijn gevoel nou zo? Dit is de manier en ja, dan zeg ik het maar in iedere, iedere, iedere lezing, want niet iedereen hoort alle lezingen en ja, dan zeg ik het maar wat meer dan andere dingen. Maar dit is om in je eigen gevoel te komen, om te voelen wie jij bent. Ook jij bent in staat om in je eigen gevoel te komen. Ja, en dan kreeg ik een tijdje geleden een, een vraag van iemand. En je weet, dat gaat niet over namen. En dat was een, best wel iets moeilijks voor, voor diegene. En ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om voor die persoon om bij zichzelf te komen, alhoewel ik nu wel goed heb uitgelegd hoe je bij jezelf kunt komen, maar die dan toch de, de emotionele gebeurtenissen, dus de emotie van de gebeurtenissen, toch voorrang heeft gegeven boven de innerlijke wijsheid. Dat is geen aanmerking, hè? Of oordeel. Het is alleen, zo gaat dat dus, inderdaad. Zo werkt dat. Maar je mag natuurlijk altijd met alle liefde mij vragen stellen hoor. Ik vind dat altijd buitengewoon plezierig. En ik begrijp dat het dan moeilijk is om, om dat niet je eigen wijsheid naar boven te halen. Terwijl je die gewoon hebt hoor. Nogmaals, het is me altijd een bijzonder genoegen om, om de antwoorden te geven te mogen geven, te kunnen geven, te willen geven. Want ik kan ook niet anders, want het is voor mij ook een delen. En dat doe ik met zoveel genoegen. Ik kan me nog zo verschrikkelijk goed herinneren dat ik zelf met zoveel dingen heb zitten worstelen en dat ik er eigenlijk niet uitkwam. Toen had je nog niks om je heen hoor, waar, waar je... Wat, wat van zou kunnen leren. Behalve dan. Behalve dan. Dat was nogal wat. Mal van meditatie. Waar niet veel mensen konden komen. Alleen maar een handje vol. En ik acht me buitengewoon gelukkig dat ik daarbij aanwezig mocht zijn. Maar nogmaals, het is voor mij ook nog niet eens zo lang geleden. Dat ik zelf ook zat te worstelen met van alles. En het lijkt wel gisteren. En graag citeer ik de vraag. En nogmaals, je weet, ik noem geen namen. En ik zal het citeren. Als ik in licht en liefde leef, en er komen mensen op mijn pad die bijvoorbeeld thuis de vuilnisbak omgooien met opzet of iets anders vervelends doen hoe kan ik daar nou nog steeds liefde voor opbrengen? Moet ik dan steeds denken, zo is de ander? Of je partner die heeft wat onaangename uh, dingetjes, laten we zeggen, die, uh, nou, iets verschrikkelijks, die wast zich bijvoorbeeld niet. Kun je dan niet beter mensen ontmoeten die ook in licht en liefde leven... Of gaat dit vanzelf als de echte betekenis van liefde in jezelf gevonden hebt? Einde citaat. Ja, het is een, een hele boeiende vraag, want dat raakt ook inderdaad heel veel mensen. Hoe moet je daarmee omgaan? En heel graag citeer ik mijn antwoord. En het is natuurlijk altijd mijn dank voor de vraag en het vertrouwen dat de vragensteller of de vragenstelster in mij heeft. Ja, je kunt in liefde en licht leven. En dan nog komen er mensen op je af die agressief reageren. Simpelweg. Omdat je een spiegel bent voor anderen. En de een reageert daar zo op, en de ander reageert daar zo op. Ieder mens reageert erop naar eigen goeddunken, zou je bijna kunnen zeggen. De ene mens is wat eerlijker voor zichzelf en na zichzelf. en Die zal die spiegel aangrijpen om daar beter van te worden. En de ander die schiet in de emotie van de arrogantie of, uh, of kwaadheid. Of in ieder geval een, een, een illusie waar die mens in, in vast zit en daar niet los van wil komen. Maar daar heb jij niets mee te maken in feite. Je hebt alleen maar met je eigen leven te maken. Niet met dat van anderen. Terwijl je toch ook weer aan de andere kant met het leven van anderen te maken hebt. En dan zal ik je het nou, antwoord het antwoord geven, en dat kan natuurlijk op iedere op ieder bewustzijnsniveau, kan dat verschillend zijn, dat antwoord. Dat kan een antwoord zijn, eh, als iemand alleen maar woest is, dan zeg je, ja, het is niet anders, hè. Of eh, dan geef je wat zeggende antwoorden. Maar als het iemand is die werkelijk oprecht hiermee om wil gaan die van die ander houdt, en die daarmee worstelt, die dat niet, die dat niet meer, um, die daar gewoon moeite mee heeft om ermee om te gaan. Ja, dan zeg ik, je mag ermee omgaan zoals jij dat wilt, in principe. Maar ook hier, alles, maar dan ook alles, is altijd je eigen verantwoording. Wat je ook zegt, wat je ook doet. Want alles wat jij zegt, geeft weer een tegenreactie. Maar dat weet je natuurlijk al, hè? dat heb je natuurlijk al gemerkt. Maar hoe ga je er dan mee om? In ieder geval, dat je de ander laat. Dat is het meest belangrijke. Maar goed, je wilt natuurlijk een wat duidelijker antwoord hebben. En je kunt... Als je dat wilt, een moment in de toekomst naar je toe halen. Waarin je ziet dat deze mensen, waar je het moeilijk mee hebt, gaan verhuizen. Of dat ze zich in liefde naar jou richten. Dat zou allemaal kunnen. Dat zou je kunnen doen. Je zou ook kunnen denken... Dat ze niet beter weten. En duidelijk jouw maatregelen nemen. Dus duidelijk zijn naar de ander. En de ander op een rustig moment in de ogen kijken. En duidelijk zijn en zeggen dat je dit of dat niet meer wilt. Dat je het niet meer wenst. Dat je, bijvoorbeeld met die vuilnisbakken, dat je uitlegt waarom. Maar dat je het ook vraagt, waarom doe je het op die manier? Is daar een reden voor? Juist in die duidelijkheid naar de ander toe zit liefde. Juist in die duidelijkheid zit alle liefde. En dit heb je waarschijnlijk ook gehoord in het gesprek tussen Marja Oosterman en mij afgelopen zondag. Waar ik dat nog eens wat duidelijker naar boven heb, naar voren heb gehaald. In die duidelijkheid, als jij niet laat weten wie jij bent, maar in liefde aan anderen laat weten wie jij bent, hoe, hoe kunnen anderen dan weten, hoe kunnen anderen dan weten wie jij bent? Dus met andere woorden, als jij woest reageert, terugreageert. Dan denkt die ander dat jij een woest figuur bent. Dus dan, wordt het een, dan kan dat escaleren, ja. Maar als jij in liefde leeft. Dan zou die ander kunnen denken als je dat gelaten over je heen laat komen. Van ah, oh, nou, daar kunnen we wel uh, van alles mee uithalen. Maar in die duidelijkheid zit dat je je eigen kern... Je eigen wezen dient te beschermen, dient ervoor op te staan voor wie jij bent. Dus in dat duidelijk zijn zit alles waarin besloten ligt dat wat jij bent, dat je dat beschermt. Dat je dat niet laat nou, bezoedelen door het gekrijs en het geschreeuw en handelingen van anderen. Dat je duidelijk stelling neemt in wie jij en wat jij bent. Nee, dat hoeft geen macht te zijn. Dat is niet anders dan, een, dan je rug even te rechten. Werkelijk soms even. En soms kost dat levens en levens voordat je je rug kunt rechten. Dat je duidelijk bent naar de ander toe. Dat je zegt dat je het zo wilt. Of zo. Maar dat je je tegelijk afvraagt, waarom doe je dat? Laat me dat weten. Soms krijg je een antwoord terug, wat zo, waar je zelf nooit aan gedacht hebt. Dat die ander bijvoorbeeld nooit geweten heeft dat hij jou ergerde. Of dat hij jou zeer deed of pijn deed. En soms is dat gewoon met een gesprek. Ogen open, naar elkaar kijken, desnoods handen vasthouden. En begrip voor elkaar opbrengen. Is het zo opgelost? Ja, nou, dat is niet zo hoor, want hij, ja, zo kun je wel door blijven gaan. Maar één dient werkelijk, zoals in de volksmond uh, wordt gezegd, de wijste te zijn. Is dat nou zoveel moeite? Nee toch, het is simpelweg over jezelf heen komen en laten zien wie je bent, wat je bent. En ik hoop dat je er goed over nagedacht hebt, dat het niet de macht is waar de hele meute het over heeft, van het ego. Maar werkelijk het leven, zoals jij zegt, in die liefde, dat je daarin leeft, dat je je daar prettig in voelt, en dat je dat ook graag van anderen wenst. Dat kan, maar jij dient, jij dient duidelijk te zijn. Heel eenvoudig, gewoon duidelijk. En misschien kun je dat bijna niet voorstellen als je mijn stem nu hoort en het klinkt wat meditatief. Maar reken maar. Ik heb dat ook moeten leren. Ik heb ook moeten leren mijn rug te rechten en te zeggen wat ook ik had te zeggen. En dan kom je ook tot de verrassende conclusie dat de ander dat niet deed om mij onderuit te halen. Maar het ook niet gewoon wist, want ik had nooit wat gezegd. Ik had niet laten merken wie ik was. Maar als je dit vanuit een woede doet, vanuit een irritatie, ja, dan schiet je niet erg op. Dan blijf je maar voortzukkelen, leven naar leven, naar leven, naar leven. Dus je kunt nu ook de beslissing nemen voor jezelf te accepteren wat de ander doet, want daar mag jij niet aankomen, maar je kunt wel zeggen hoe jij het wilt. En als je merkt dat zo'n hele buurt misschien echt helemaal tegen jou is. Dat ze het allemaal graag op een bepaalde manier doen... wat jou echt heel veel pijn doet. Kijk dan of je ergens anders kunt wonen. Of nodig je ze eens een keer... één voor één bij jezelf, bij je thuis uit. En leg het uit. Waarom? En wees niet warrig en, en zweverig en, en dat soort dingen. Het helpt niet. Zeg niet, ik, ik wil alleen maar in liefde leven... Dat, dat, dat, wekt, dat wekt lachlust op van anderen. Dat kun je voor jezelf zeggen. Maar dat kun je niet van anderen eisen dat die dat ook doen. Omdat jij vindt dat je daar lekker in leeft. Je kunt alleen maar super duidelijk zijn. Door dat duidelijk zijn sta je in je eigen macht. Sta je in je eigen kracht. Sta je in je eigen energie. Dan ben je hetzelfde als die sumo-worstelaars in Japan, weet je wel, die hele dikke mannen. Die zijn trouwens nog heel jong hoor, zo rond de twintig. En die worstelen dan, zodat de een uit het evenwicht gehaald kan worden. De ander zorgt dat de ander, dat, dat de ander uit het evenwicht gehaald kan worden. En het is soms maar een, een millimetertje en je rolt al om. Zo is het in het werkelijke leven ook. Want dat laat het zien. Kun jij in je eigen evenwicht blijven? Kun je in die liefde blijven van jezelf? En juist door al die moeilijkheden die je tegenkomt in je leven, dat zijn iedere keer weer lessen, cadeautjes, die aan jou gegeven worden om te kijken of je in staat bent om in jezelf te blijven staan. Ook nu, terwijl ik deze lezing opneem, zou je hetzelfde kunnen zeggen? Ik weet niet of jullie het horen, maar op de achtergrond hoor ik mijn kleinkinderen af en toe met luiden uithalen. Mijn man is aan het koken voor de kinderen. En de vader en de moeder zijn nog even thuis. Die zijn nu hard aan het werk. Want die gaan over een uurtje weg. Dus, en er is een hulp bezig. Dus ik zou me kunnen afleiden, laten afleiden door de anderen. Ik zou. Knopje kunnen stopzetten van het opnemen. En kunnen zeggen, jongens, jullie moeten even stil zijn, want ik ben aan het opnemen. Maar ik kan ook in mezelf blijven. En alles laten. Want ze weten dat er opgenomen wordt, maar in hun enthousiasme. En blij dat we er zijn. Hoe je af en toe een vrolijk kind, een plezierig kind. En zo is dat met buren ook, en met mensen om je heen. En ze doen het niet expres om jou dwars te zitten. Misschien dat met die vuilnisbakken, ach. Ik las laatst iets in een, in een blad dat, eh, dat vrouwen soms helemaal niet naar buiten mogen van hun man. En dan heb ik het over eh, Marokkaanse vrouwen of weet ik veel, misschien uit eh, Turkije ook. Die dan eh, maar de vuilnis van het bakken gooien. En dat, dan weet je de reden dat het eigenlijk gewoon is dat ze niet naar buiten mogen, ze mogen niet de drempel over om die vuilniszak beneden aan de straat te zetten. Het, je kunt het je bijna niet voorstellen, maar dat is de reden waarom ze het van hun balkon afgooien. Ik wist dat ook niet, ik las dat kort geleden, ik denk, ja zie je, er is altijd een reden voor Natuurlijk kunnen we daar wel weer over hebben dat ze een ander leven dienen te leven, maar nou, dat komt allemaal wel. Op een gegeven moment worden ook zij wakker. Maar goed, ik had het dus over duidelijkheid. En ik moet toch wel even op de tijd ook letten, want voordat je het weet is er weer zomaar een uur voorbij. Maar in ieder geval, het gaat dus in die duidelijkheid, dient rust te zitten. Maar beslist, beslistheid, duidelijkheid, het midden in jezelf staan. Dan begrijpen mensen dat. Maar weet je, je dient daar wel goed over na te denken... Of je dit kunt, of je dit aan kunt. Ja, en ga je dan in je eigen macht staan, een, een, een macht die uit eer en uit ego komt, nogmaals, dan is de ellende niet te overzien. Het betekent dat je erover nadient te denken waarom mensen dat doen. Is er iets in jouw houding? Die hen dit laat doen. Want je weet het, hè? de ander is nooit schuldig. Is er iets wat hen aanzet om dat te doen? Ja, kun je zeggen, ik heb alleen maar liefde. Dat klopt. En dat is dan ook die spiegel die zij zien. Zij willen graag dat je misschien meegaat in dat, in dat negatieve. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen... Dat je ook begrijpt dat wat jij uitstraalt, jij ook weer aantrekt. Dus met andere woorden, zit er in jouw duidelijk zijn, liefde, dan is er niets aan de hand. Maar heb jij die emotie van die gebeurtenissen, die het jou doet, en, en, dus het, het, het de irritatie die je daarover hebt, de hartkloppingen die je daarover hebt, nog niet onderzocht. De emotie die het oproept als ze, euh, nou, laten we zeggen, allerlei vervelende dingen doen, zal ik maar zeggen, dan schiet je je doel voorbij. Dan kunnen de dingen escaleren, erg worden. En daar ben je helemaal niet bij gebaat. Want nogmaals, Jij straalt uit en je trekt dat ook weer aan. En inderdaad, precies wat je altijd hebt kunnen horen, als de rode draad door alle le lezingen heen, de ander is nooit schuldig. Nooit. Daar is geen uitzondering op. Als je over het leven nadenkt, maar dan in alle facetten, he, tot werkelijk dat je bijna niet meer kunt, dan nog is de ander nooit schuldig. Wat er ook is, maar ik weet dat ik dat een heel groot beroep doe op je denkvermogen, op je bewustzijn. Als je deze gebeurtenissen aangrijpt om hierachter te komen, om te begrijpen waarom die woorden zijn, dan ben je ongelooflijk gegroeid in je bewustzijn. Ja, en net, is, net als wat ik zo even ook zei, als je paard bijvoorbeeld eh, niet wast of zo. Je zou kunnen zeggen, dit is een disrespect voor jou, voor hem, voor haarzelf. Dat zou je dus inderdaad allemaal kunnen zeggen. Maar misschien heb je het nog nooit duidelijk gezegd. Dat tien je ook duidelijk en eerlijk te zeggen. Dus gewoon eens tegenover elkaar zitten. De knieën tegen elkaar aan. De handen, de handpalmen in elkaar. En elkaar eens aan te kijken. De ogen open. En gewoon te zeggen, ik hou van je. Ik vind je leuk, ik vind je lief. En ik respecteer hoe jij je leven leeft. Maar mag ik je een vraag stellen? Mag ik je vragen? Want ik heb daar last van. Jij niet, maar ik heb er last van. Waarom je dat doet? En ik probeer er vanuit mijn liefde, zou je kunnen zeggen, begrip voor op te kunnen, voor op, op te kunnen voor, vanuit mijn liefde, begrip te kunnen opbrengen. Voor jouw standpunt, voor jouw wijze van leven... Maar kun je het me uitleggen? Zie je, hier kun je alles opleggen. Dus wat de briefschrijfster schreef, het huiselijke probleempje van het niet wassen of de, wat een ander wel of niet doet. Je kunt alles hierin leggen. Dit is precies hetzelfde. Als je het door hebt, hoe dit werkt. Ja, dan heb ik nooit ruzie, zou je kunnen zeggen. Misschien, als je de weg weet, dat is de weg naar enlightenment, hè? dat is de weg naar de vrede in jezelf, dat is de weg naar de godheid in jezelf. Dat is de weg van het midden. Dat is de weg waarop jij niet uit je evenwicht gemapt wordt door de emoties van de ander. Maar vraag het gewoon, laat zien wie je bent. Als jij niet laat zien wie je bent... Hoe kan de ander dan weten wie jij bent? Daar is de ander toch niet schuldig aan? En ja, er is nog wat natuurlijk. Je kunt natuurlijk beslissen om alleen maar met mensen om te gaan die alleen maar de liefde in zich hebben. Dat kun je beslissen. Als je je daar prettig bij voelt, moet je dat doen. Maar je begrijpt natuurlijk dat je dan in een in een stilstand komt, in een status quo komt. En wil je dat? Wil je dat graag? Je begrijpt toch dat, dat de verandering altijd beweging, altijd liefde in zich heeft, dat dat goed is voor je. Maar begrijp dat alle mensen dat licht, die liefde in zich hebben. Niet alleen jij, alle mensen. Ook de mensen waar jij de pest aan hebt, ook de mensen waar je het moeilijk mee hebt. Ook de mensen die niet leven zoals jij denkt dat het leven eruit moet zien. Alle mensen hebben dat licht in zich. Ja, en in de volksmond wordt er gezegd, de zon schijnt voor iedereen en zo is het ook. Die godheid zit in ieder mens. En kun je dat respecteren. Dan kun je dat respecteren zonder dat je zegt ja, maar. Het is aan jou om te zien. Het is aan jou om ermee om te gaan. Waarom die mensen het voor zichzelf, maar ook voor anderen verbergen. En waarom? Waarom? Jij kunt dat op een gegeven moment zien. Om dan met zoveel mededogen, zoveel begrip en liefde te voelen voor die ander of voor anderen. Dan begrijp je, dan zie je en dan hoeven op een gegeven moment die anderen niet eens wat te zeggen. Kan het een beslissing in jou zijn om gewoon van die ander te houden zoals hij is? Het gaat om het mededogen, het begrip, het mededogen dat jij in jezelf omhoog laat komen. Niet het medelijden. Hè? Het medelijden betekent dat je meden leidt met de ander. En door het meden leiden, ga je de emotie van de ander in en word je meegesleurd met de emotie van de ander. En blijf je niet meer in je eigen evenwicht staan. Maar het mededogen, bij het mededogen blijf je in je eigen energie, in je eigen kracht staan. En kun je zonder het medeleiden, zonder het meegesleurd te worden, de ander begrip, voor de ander begrip tonen en voelen. In dit leven hier op aarde, leer je in het meest, in die kleine tijds van sommige wat korter, sommige vijftig, tachtig jaar, Je leert in je leven alleen maar door die moeilijkheden, door ze zelf te ondervinden, keer op keer. Begrijp dat er geen dag is zonder de nacht. Er is altijd het een en het ander. Die negativiteit heb je nodig om de positiviteit te ervaren. Soms zie je anderen zo negatief bezig zijn om jou misschien wel onderuit te halen. En dan zou je kunnen zeggen, wat is hier de boodschap van? Dan zou je kunnen zeggen, om te bepalen dat jij het nooit op die wijze zo zou doen. Dat je nooit anderen op die wijze zou benaderen of benadelen. Als je die negativiteit van de ander soms, maar ook je eigen negativ negativiteit niet begrijpt, niet je eigen hebt gemaakt, weet je, dan begrijp je je eigen licht ook niet. Dan is alles eigenlijk een warbel in je hoofd. Dus je eigen negativiteit te begrijpen. Dan begrijp je je eigen, je eigen licht ook. Maar weet je. Dat kun je nooit van anderen verwachten. Nooit en te nemen. Ieder mens. Heeft zijn eigen verantwoording. Dat is ook weer. Dat je in jezelf staat. Jij gaat niet over het leven, over het denken, over de handelingen van anderen. Waar jij wel over gaat is altijd, altijd, zonder oponthoud, het beste van jezelf te geven. Altijd, in alle omstandigheden. Op je kantoor, op, je, op, je, op ander werk wat je, wat je hebt. Op de weg, in de trein. In je dagelijkse leven, thuis, waar dan ook. Altijd, in alle omstandigheden. Ik ga er trouwens ook niet over bij anderen. En zo heeft ieder mens zijn of haar eigen verantwoording in het leven. Maar jij bepaalt. Dat is jouw macht, jouw kracht, hoe je ermee omgaat. Of je laat je meesleuren met negativiteit. Of je besluit in je eigen licht te blijven, te blijven staan. Maar je bent wel duidelijk in wie en wat je bent. Het is slechts een keuze van jou. Ik ga daar niet over. Ik deel wat ik weet, wat ik ken ik deel mijn inzichten en jij bepaalt hoe je, overgaat, hoe je daarmee omgaat nee dus ook uit de vraag van de, brief, van de, van de brief, briefenschrijver briefenschrijfster. nee, dit gaat nooit over het blijft altijd, altijd zullen er omstandigheden blijven en zijn om je te toetsen als het ware of je stevig in je eigen lichtzadel kunt blijven maar je zult er wel steeds beter mee om kunnen gaan. En op een gegeven moment is het slechts één gedachte... die niet meer dan een paar seconden inhoudt. Maar je begrijpt dat daar vele ervaringen voor nodig zijn. Om, om, tot om je gedachte tot zo'n uh, reactie te laten komen. Hè? Dat, dat je het zo begrijpt. En misschien doe je het honderd keer op de oude manier. Maar eens zul je uit die honderd keer... Eén keer realiseer je niet meer met je emotie mee te laten sleuren. Dan is dat meegenomen, vind je niet, die ene keer. Je bent dan alert en dat voelde goed. En misschien besluit je dan om nog een keer zo te reageren. En je krijgt dan een goed gevoel over jezelf. Hè? Dan laat je je misschien nog een aantal malen meeslepen met de emotie. En met de emotie bedoel ik dan de woede, de geïrriteerdheid... En dus alles dat ver weg is van de liefde. Maar het voelt niet lekker. Als je dan eenmaal op dat pad gekomen bent, wil je alleen nog maar op de wijze reageren die met de liefde te maken heeft. Het andere voelt gewoon niet goed. En juist door het alert zijn en het alert te blijven... Alert, niet op anderen hoor, maar alert te zijn op je eigen houding, op dat wat je zelf zegt. Kun je steeds beter met de situatie en met die situaties in jouw leven omgaan. En op een gegeven moment ben je niet meer te manipuleren, doe niemand meer. En dat kunnen anderen dan ook weer heel verschrikkelijk vervelend vinden, want ze kennen je dus als iemand die te manipuleren valt. He, je, je kwebbelt mee, je zeurt mee, je klaagt mee. Nou, en noem maar op. Maar dat doe je dan op een gegeven moment niet meer. Want dat voelt niet meer lekker. En je leest dan ook niet meer de roddels. Of daar wil je ook niet meer naar luisteren. Maar zie je hoe het, hoe het werkt? En het lijkt wel, soms, als je om je heen kijkt. Dat mensen met wie je veel omgaat, dat die ineens veranderd zijn. Maar die ander vindt geen mogelijkheid meer om jou dwars te zitten. En alle plezier is daar zomaar vanaf. En soms gaan die mensen, hè, waar je het mee moeilijk had, waar je het moeilijk mee had, zoals je dat in het begin schreef. Die gaan misschien wel ineens verhuizen. Of jij krijgt een mooie, mooie woning toegewezen. Of je ziet ineens een mogelijkheid om, om iets anders te kopen. Of ze gaan totaal iets anders doen. Of ze realiseren zich waar ze mee bezig waren. En ze wensen net zo liefhebbend te zijn als jij. En dat komt gewoon omdat jij veranderd bent. En je hebt het ze niet door de strot willen duwen, maar je hebt het gewoon zo gedaan vanuit jezelf. Ben je veranderd? Heb je de beslissing genomen om een liefhebbend mens te zijn? En om stevig in je eigen zadel te blijven? En dat straal je naar anderen uit. En die zullen zeggen, nou, zo wil ik het ook. Zo wil ik ook lezen, leven. Ja, we kunnen zeggen, het is menselijk om te dwalen. Maar het is goddelijk om te vergeven, om de anderen waar hij het even moeilijk mee had, om die te vergeven. En te beseffen dat zonder die zonde, er geen berouw of vergiffenis zou zijn. En ik sprak net over het als het ware, het laten veranderen van anderen om je heen, zonder dat jij daar enige invloed op hebt, maar alleen maar door jezelf te zijn, dan zou ik ook nog kunnen zeggen, de beste manier om een slecht mens te leren goed te zijn, is goed voor hem te zijn. Dat is wel even een nadenkertje, hè? Kun je dat opbrengen? Kun je dat? Zonder in de woede te schieten. Kun je dat voor jezelf? Kun je over jezelf heen komen? Ja, inderdaad. Je hoeft niet altijd met iedereen om te gaan, hoor. Dat hoeft niet. Je dient je eigen kern. Kern te beschermen. Soms is dat nodig... Maar juist de mensen om je heen. En die hoeven niet per se slecht te zijn, maar. Nou, wat je dus in je, in je begin in, je, in, in de mail schreef. Kun je, kun je goed voor zijn. Liefhebbend voor zijn. En dat is de beste manier om de ander te veranderen. Dus in dat goed zijn, in dat liefhebbend zijn. Wel jezelf laten zien wie je bent, maar vanuit de liefde. Want het is, kun je over je eigen trots, over, die, over dat gevoel heen stappen. Het, het is werkelijk moeilijk voor mensen om over de eigen trots heen te stappen. Om over het eigen zelf heen te stappen. Om de liefde voor de ander in stand te houden. Wat ze ook tegen je doen. Om toch op die weg van het midden te blijven. Die weg van het licht, de weg naar verlichting, ja, de weg naar verlichting, die we, allemaal, die we allemaal in ons hebben. En waar we juist in deze periode van de aarde, waar de aarde zich in bevindt, een enorme ontwikkeling doormaakt. Maar het begrip te hebben dat het moeilijk is voor heel veel mensen om het licht te zien... En soms zichzelf te moeten, uh, over zichzelf heen te moeten staan. Over zichzelf heen moeten, moeten gaan. Begrijp dat het niet mogelijk is om jezelf op te offeren. Hè? Om dan het licht te zien. Dat is onmogelijk. Je kunt niet jezelf opofferen. Dan maar zeggen van, nou ja, dan, dan moet ik dit maar allemaal aan en... Uh, dan moeten we je maar mee omgaan. Nee, nee, nee, nee, nee, zo is het niet. Je dient duidelijk te zijn. Dat opofferen is geen enkele wijze op geen enkel... Uh, het is niet de weg naar het licht. Absoluut niet. Dat hebben we al genoeg. De mensheid heeft dat al genoeg gedaan in de afgelopen paar eeuwen. 2000 jaar. We hebben geleerd dat als we onszelf opofferen voor wat dan ook. Dat het niet helpt om de weg naar het licht te vinden. En inderdaad, het kan moeilijk zijn voor heel veel mensen... om dit aan te horen... om hiermee om te willen gaan. En dat kan ik wel iedere keer zeggen... terwijl het zo eenvoudig is, terwijl het zo simpel is. Terwijl de woorden zo eenvoudig zijn. Maar ik begrijp het maar al te goed kan lastig zijn. Maar kom over je eigen trots heen. Kom over jezelf heen. En heb grip voor anderen. Heb grip voor de mens die, die trots is. Die maar niet op zijn eigen weg, op zijn eigen pad terecht kan komen. Daardoor. Of die mens die zichzelf opoffert. Het is niet de weg. Met jezelf duidelijk, duidelijk zijn. Duidelijk voor jezelf, duidelijk naar de ander toe. Dat brengt je op de weg naar het licht, dat is de weg naar het midden. Kun je het aan? Kun je het? Ik heb het gekund, ik kon het. Als ik het kan, kun jij het ook. Ik ben niet meer dan een ander. En ik weet maar al te goed hoe moeilijk het was. Hoe lastig het was dat ik het gewoon niet begreep. Dat je eronder wilde komen bij die woorden. En dat je dacht, ik heb het in mijn handen, maar het glijdt er huid, Het glijdt tussen mijn vingers door. Maar het steeds vast te houden in je leven. En alle gebeurtenissen die op je pad komen. Daar steeds maar weer mee om te moeten gaan. Oh ja, je kunt zeggen, nou ik heb er even geen zin meer in hoor. Moet je zelf weten. Als dat het is wat je wil... Ga je gang. Maar ik heb mezelf ook op een gegeven moment met mijn nekvel gepakt. En ik heb de beslissing genomen. En als ik het kan, kun jij dat ook? En waarom zou jij het niet kunnen? Heb je jezelf dat eens afgevraagd? Als de hele mensheid op deze wijze met zichzelf zou omgaan zie je dan ook dat het leven er anders uit gaat zien. Veel boeiender, veel plezieriger. Vol, vol liefde. Dan krijgen de ego's geen voet meer aan de grond. En de mensen die op macht en geld welust uit zijn, geen voet meer aan de grond... En ook zij wensen mensen dan te veranderen. En hebben misschien nog nooit de mogelijkheid, de mogelijkheid overvolgen... om zichzelf eens een keer te veranderen. Want ze hadden toch altijd gelijk? En het werd hen aan alle kanten, werd dat gelijk toegeschoven. Want mensen waren bang voor hen. Maar ook voor hen is die weg naar het licht. Misschien nog een paar levens. Of misschien ineens, nu, nu het begrepen is of morgen maar het is zo voor ieder mens iedereen, niemand uitgezonderd en ik denk dat ik nu zo'n beetje moet stoppen hè? Nou. als je er nog bent heel veel bedankt voor het, voor het luisteren naar deze lezing je mag me altijd mailen dat is mogelijk en mijn lezingen zijn te horen natuurlijk op Indigo Soul Station nog de hele week. En op, via mijn website kun je het ook vinden op YHRA.nl. En dan ook nog op Design. Design heet het eigenlijk. die-z, En dat is de website van Marja die, uh, die met mij op de zondagavond. Uh, op de tweede zondag in de maand een lezing doet. Een gesprek voert. En ja, dat ging eigenlijk ook zo'n beetje over ditzelfde onderwerp. Um, lieve mensen, een heerlijke week met elkaar. Je kunt het overwegen. Je kunt ook besluiten. Ja, zo wil ik ook leven. Ik neem die beslissing. Ik ga dat doen. Je kunt ook zeggen, ja hoor eens even, ik ben met veel dingen bezig hoor. Ik ga eerst dit doen, ik ga eerst dat doen. Ik, nou, moet je allemaal zelf weten. Daar ga ik niet over. Het enige wat ik wens, te delen... Wat mijn inzichten zijn. Dat is alles. Nou, nogmaals, bedankt voor het luisteren. En heel graag weer tot volgende week. En ik hoop dat iedereen een heerlijke week mag hebben. Bedankt. Daag.